Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Oliemaatschappij Total is niet van plan om nog eens een lading Russische olie uit het Noordpoolgebied te kopen. Dat meldde ingewijden aan de NOS. De olie in de Russische tankers, die op weg is naar de haven van Rotterdam, is gekocht door het Franse bedrijf. Maar vanwege de commotie over olie uit het Noordpoolgebied wil Total het hierbij laten. Greenpeace wil actie voeren tegen de komst van de Noordpoololie. Waar de tanker zich nu bevindt is onduidelijk. In Syrië zijn zeker 18 doden gevallen bij een bombardement op een school. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zit het Syrische leger achter de luchtaanval. De mislukte executie in Oklahoma voldeed niet aan de menselijke normen... die gelden voor de doodstraf. Dat heeft een woordvoerder van president Obama laten weten. De president is niet tegen de doodstraf... maar hij wijst erop dat in de VS de fundamentele waarden gelden... En dat de doodstraf humaan moet worden uitgevoerd. De executie van de veroordeelde moordenaar mislukte doordat hij overleed aan een hartaanval. En niet aan de injectie die hem was toegediend. Door een gescheurde ader kon het gif zich niet verspreiden. De NS gaat zijn eigen kantoorpersoneel inzetten om treinen schoon te maken. Vanwege een staking van schoonmakers worden de treinen al bijna een week steeds viezer. Veel reizigers hebben erover geklaagd.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio, aflevering 986. Twee uur lang new age muziek hier op je eigen lokale radio ZFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Veugen. We gaan beginnen met een nieuwe track van Vigbantas Baleficius, meneer uit het oosten van Europa. Hij is oorspronkelijk uh, fotograaf. En uh, maakt af en toe zijn muziekwerkje. En ja, CFM heeft dan eigenlijk steeds de primeur om deze unieke muziek van deze man te mogen beluisteren. Nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Voor deze 2 minuten 57 van uh, Vigmantas Balevisjes. Veel luisterplezier! He did a lot, but still I just saw him. He saw this. He saw this. He saw this. Tot de wacht. de wacht. Kalend, stamel, de Om tare soha. Om tare tare soha. Om tare tare tare soha. Om tare soha. Om tare tare So, um, tare, tare, tare, tare, tere, tare, tare, om daarheen daarheen Om daarheen daarheen Om daarheen daarheen Om daarheen daarheen Om daarheen daarheen Om daarheen daarheen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 Omdare te tare tere soa. Omdare te tare tere soa. Omdare te tare tere soa. Omdare te tare soa. soa. soa. Om daarheen, daarheen, daarheen, soha. Om daarheen, daarheen, daarheen, soha. Om daarheen, daarheen, daarheen, soha. Om daarheen, om tare tu soha. Om soha. Om tare tu soha. Om soha.